oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de je vrouw, aanstond geeft pandoen gehoor. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, oh wonder, zag de stem van haar zoon. Hallo? Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo? Hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Lieve jongen, zegt ze teder,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 Wacht eens, moeder, zegt hij lachend, bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, opoe lief, tabet tape. Maar dan wordt het hart te machtig, zachtjes fluistert ze, o Heer, dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze venend neer. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo? Klinkt over verre zee. Zij is niet meer. En het kindje roept tabee.